De Radio 1 Sportzomer. Helman van der Zand en Robert Meder. Het laatste uur van deze Sportzomerdag met drie gasten aan tafel nog steeds. Wat vinden de CDA-afdelingen van het conceptverkiezingsprogramma van uw partij? De eerste hoofdpunten van het nieuws, die hoort u van Ewart Dion.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 Verwacht wordt dat Turkije, maar ook andere NAVO-landen... niet tot geweld zullen overgaan zonder goedkeuring... van de VN-veiligheidsraad en de Arabische Liga. Syrië heeft nadat het vrijdag een Turks-gevechtsvliegtuig had neergehaald... nog een Turks-toestel beschoten, dat heeft de vicepremier gezegd. Het is niet duidelijk of het toestel geraakt is. De bemanning van het transportvliegtuig was op zoek naar de collega's... van het toestel dat kort daarvoor door Syrisch afweer geschud was neergehaald. De nieuwe nationale politie gaat bestaan uit 10 regionale eenheden... 43 districten en 168 basisteams. Dat staat in een conceptplan van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. De basisteams worden de ruggegaat van het nieuwe korps. Zo'n team kan een wijk van een grote stad, een gemeente... of meerdere kleine gemeenten bestrijken. In zijn huidige vorm bestaat de politie uit 25 regiokorpsen... plus het korps Landelijke Politiediensten. In 2015 moeten die opgaan in de nationale politie. Op het internationale vliegveld van Mexico stad zijn drie politiemannen door collega's doodgeschoten. Twee waren er op slag dood, de derde overleed later in het ziekenhuis. De schutters stonden op het punt te worden gearresteerd, omdat ze betrokken waren bij het smokkelen van drugs via het vliegveld. De twee agenten zijn voortvluchtig. De schietpartij speelde zich af bij een fastfood restaurant in een van de terminals, voor de veiligheidscontroles. Het gebouw is daarna gesloten door het Mexicaanse leger en de marine. Het weer, opklaringen, alleen in het noorden Wolkenvelden. De temperatuur daalt vannacht naar 9 graden. Morgen bewolkt, maar ook af en toe zon. Het wordt 17 graden op de wadden tot 22 in het zuiden. Woensdag bewolkt en af en toe een bui. Donderdag warm met maximaal rond 25 graden. De dagen daarna weer wisselvallig en minder warm. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 En de vrienden van de avond zijn nog steeds... Geert-Jan de Rogier van het Hek en Hans Urbink. De uitslag straks van Tijd voor Tijd. We hebben natuurlijk de top 5. En voor de laatste keer vandaag Wimbledon. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Neder. Ja, Mark Bosser, hier is het donker aan het worden. Hoe is dat in Londen? Hier is het, uh, is het inderdaad ook donker. Op het centercourt wordt niet meer gespeeld. Nou, dat komt niet door het licht. Maar omdat Heather Watson die jonge Britse... haar partij heeft gewonnen van Ivete Benasova. Geweldige wedstrijd. Mooi slot. 6-2 en 6-1. Maar zo, ja, zoals de setstanden doen vermoeden... zo makkelijk ging het toch echt niet voor die Heather Watson. Vooral niet de game van 4-1 en 5-1 ongelooflijk lange game, cruciale game. Ook Heather Watson pakt die game uiteindelijk en won toen die tweede set met 6-1. Zij dus door is dus echt zo'n wedstrijd. Ja, wat mooi voor de BBC. Die kunnen ze dan s'avonds uitzenden. Toch veel Britten nog rond dat centercourt. Juichen zo goed. Doen de Britse vrouwen het niet. Mooi dat ze zo'n succes hebben meteen op de openingsdag. Gaat het toernooi natuurlijk ook leven in, in Groot-Brittannië. De partij, eh, andere partij die we volgden, Mona Bartel uit Duitsland tegen Vera Reva. Die is eh, gestaakt en dat komt wel door, eh, door het licht of het gebrek daaraan. Eh, Reva won de tweede set, had eerst te verloren, won de tweede in een tiebreak met 7-6, moesten dus aan een derde set beginnen, ja en omdat het begin dan van zo'n set, kijk ben je in een set bezig, dan zegt de umpire nog, nou ja misschien een paar games, weet je we spelen hem uit of we spelen tot dat punt maar aan een set nog gaan beginnen, terwijl je toch al weet dat je hem niet meer uit kunt spelen, ja dat, dat doen ze niet en dus is die partij is gestaakt en die zal morgen worden hervat, dus het is, het is langzaam begint het hier donker te worden de laatste mooie partijen die zijn dus nu net eentje afgelopen en eentje onderbroken, dat was het voor vandaag vanaf Wimbledon dag 1. Alle CDA-afdelingen in het hele land... hebben het concept verkiezingsprogramma van hun partij bestudeerd. En de CDA'ers hebben heel veel wijzigingsvoorstellen ingediend. En die wijzigingen worden komend weekend besproken... op een tweedaags CDA-verkiezingscongres. Politiek redacteur Margreet Boer in Den Haag, goedenavond. Je hebt ja, al alle, oh ja, nou ja, alle wijzigingsvoorstellen bekeken. We uh, hebben de afdeling erg hun best gedaan. Nou, dat kun je wel zeggen. Er zijn 188 wijzigingsvoorstellen binnengekomen op dat verkiezingsprogramma. En ja, bij elk wijzigingsvoorstel geeft het partijbestuur dan aan... of ze het ermee eens zijn en of ze het willen overnemen. Of ze het, het gedeeltelijk willen overnemen. Maar in heel veel gevallen zegt het partijbestuur gewoon... nou ja, fijn dat u meegedacht heeft, maar wij doen er toch liever niks mee. Nou ja, die 188 wijzigingsvoorstellen... samen met die adviezen van het partijbestuur... levert 155 pagina's een tekst op. Dus dat is een heel pak papier. En als je daar dan afmeet, dan zeg je in ieder geval... ja, ze hebben goed hun best gedaan. Ja, hun best gedaan in ieder geval. Valt er nog iets uit te distilleren? Wat, wat, wat, wat is nou het voorstel dat je het meest kan lezen? Nou, uh, één ding sprong eruit en dat is vandaag al in het nieuws geweest. Ja, dat is over die reiskostenvergoeding, ja, over dat woon-werkverkeer. Dat is een wijziging op het verkiezingsprogramma. Want uh, in het vijfpartijakkoord is gezegd... Hè, dat je die onbelaste reiskostenvergoedingen niet meer krijgt. Dat wordt afgeschaft. Nou uh, wil het CDA in dat uh, verkiezingsprogramma wat nu aangepast wordt... dat je toch voor 13 cent per kilometer onbelast vergoed wordt. Dus dat is uh, nou ja, een, meer een invulling van het verkiezingsprogramma. Ja, en verder gaan die wijzigingen echt alle kanten op. Uh, bijvoorbeeld alleen al de zin in het verkiezingsprogramma Programma dat het CDA de familie- en gezinspartij is. Dan zegt de ene afdeling, nou kun je daar ook niet het woord ouderen bij zeggen. Een ander zegt, het is zo cliché, schrap dat hele artikel. En een ander zegt weer, de alleenstaande worden niet genoemd. Nou ja, en dan komt er weer netjes een advies van het partijbestuur... en die zegt, ja, wij zijn toch echt een gezins- en familiepartij. En kijk eens naar de titel van ons programma, dat is iedereen. Dus ja, uh, wij zijn toch eigenlijk uh, een gezins- en familiepartij voor echt iedereen ouderen en alleenstaanden. Nou, uh, het kan dus echt overal overgaan. Maar uiteindelijk hakt dan het bestuur de knoop dus door. Nee, uh, het bestuur zegt nu een advies van ik zou het overnemen of ik zou het niet nee. overnemen. En op dat congres vrijdag en zaterdag gaan ze er allemaal uitgebreid over praten. Daarom hebben ze twee dagen vooruit getrokken. En dan mogen de leden zelf uh, daar... Ja, uh, stemmen uiteindelijk of ze voor of tegen zijn. Ja. Over het algemeen hè, volgen ze wel de lijn van het partijbestuur. Maar goed, op het moment zijn CDA-leden wel eens een beetje recalcitrant... de afgelopen anderhalf jaar. Ja. Dus wie weet uh, gaan ze wat zelfbewuster uh, optreden... en kiezen ze toch tegen het partijbestuur in. Dat kan. Ja, we kennen natuurlijk allemaal nog dat uh, congres. Dat ging over al of, al of niet samenwerken met de PVV. Ja, toen waren, uh, ze toen ja. waren ze erg opstandig. Toen waren ze erg opstandig. Uiteindelijk uh, uh, is het wel gebeurd. Maar er kwamen wel he, gevoelige zaken als uh, uh, asielzoekers of ontwikkelers... Samenwerking, dat waren natuurlijk wel uh, grote thema's toen. Hoe zit dat nu? Nou ja, dat is wel interessant, want op die thema's... zie je nu ook eigenlijk de meeste amendementen. Als je naar asiel kijkt, hè, dan gaat het vooral om kinderen in asielprocedures. En heel veel afdelingen die hameren erop dat, uh, dat daar eigenlijk uh, wat aan moet gebeuren. Dat je kinderen uh, toch sneller hier moet laten uh, als ze in asielprocedures zitten. Maar dan zegt ook weer het uh, partijbestuur als advies... nou, laten we daar nou niet specifiek op ingaan. Dat is niet geschikt voor een verkiezingsprogramma. We zijn voor korte procedures... Maar voor de rest moet je het uh, niet zo direct benoemen... en moet je het ook aan de minister overlaten. Die heeft daar een speciale bevoegdheid voor. Dus uh, echt uh, dat soort preciseringen houden ze erg af. En kijk je naar ontwikkelingssamenwerking, dat is ook wel interessant... Want in het verkiezingsprogramma wordt geen enkel percentage meer genoemd... wat je aan ontwikkelingshulp zou moeten geven. En heel veel afdelingen, echt uh, tientallen, die zeggen... zet er nou 0,7 weer in. 0,7 van het Bruto Nationaal Product aan ontwikkelingshulp besteden. En dan zegt het partijbestuur... Nou, Laten we dat nou niet meer zo vastpinnen aan een norm. Het gaat ons om efficiëntie, efficiënt ontwikkelingshulp. En ik vermoed dat nou ja, zo'n artikel over ontwikkelingssamenwerking... zaterdag en vrijdag dus wel heel wat discussie zal opleveren. En dat is echt zo'n punt waarop de leden best anders kunnen gaan stemmen... dan het partijbestuur adviseert. En dat is dan nog even afwachten. Maar dat is wel het spannende van de congres aanstaande vrijdag en zaterdag. We gaan het zien dan. Dankjewel, Margreet Boer. Ja, hier aan tafel uh, nog steeds Hans Wink, Geertjan Knoops en uh, Rogier van het Hek. Uh, Geertjan, even nog iets wat, wat we nog even aan je wilden voorleggen. Je schetste eerder al, uh, eerder op de avond, schetste je die situatie rond dat meisje in Australië. Dodelijk onderzoek, do dodelijk, onderzoek dodelijk ongeluk veroorzaakt. Zit daar nu vast en heeft jouw uh, advies uh, ingeroepen. Hoe staat dat ervoor? Ja, wat ik heb begrepen is dat. Uh, het verzoek om vrijgelaten te worden op borg en het proces, zeg maar, in Nederland af te wachten, is afgewezen door de Australische rechtbank vorige week. En dat het proces, mede omdat uh, de belasting door het aantal zaken daar zo groot is dat haar zaak waarschijnlijk pas over een jaar mogelijk zou voorkomen. Mm -hmm. Dus dat zou een hele moeilijke situatie geven. Ze heeft weliswaar. Uh, zit ze niet in de gevangenis, ze zit uh, bij een uh, Nederlandse arts thuis. Dus ze heeft een vorm van, van huisarrest, ze heeft een paspoort moeten inleveren. Ze mag niet in de omgeving van het vliegveld komen. Maar voor haar is het natuurlijk toch belangrijk dat ze, als het inderdaad nog een jaar gaat duren, dat ze toch naar Nederland kan gaan. Mm. Dus daar moeten denk ik mogelijkheden worden onderzocht om die beslissing uh, in heroverweging te krijgen van die Australische rechter, want het zal uiteindelijk een juryproces gaan worden dat ze tegemoet ziet. Australië kent ook het jury-systeem. Um, dat betekent dus dat twaalf uh, burgers een oordeel moeten geven over schuld of onschuld. En dat gaat hier dus om het uh, aantonen dat zij al dan niet uh, nalatig is geweest in haar rijgedrag. Dat zullen de aanklagers moeten aantonen. Ja, want wat, wat, wat is er gebeurd? Nou, wat ik heb begrepen is dat zij uh, met een uh, reisgenoot uh, op, vanuit een onverharde weg op een verharde weg uh, is terechtgekomen. Daar is uh, door on onduidelijke redenen zijn ze aangereden door een uh, andere auto. Uh, zij kan zich daar verder niets van herinneren. Ze is ook zelf zwaar gewond geraakt en uh, haar reisgenoot is helaas uh, overleden. Uh, dus is op grond daarvan aangeklaagd wegens uh, dood door schuld. En dat betekent dat volgens het uh, West-Australische wetboek van strafrecht... want de zaak dient in West-Australië. Uh, daar staat tien jaar gevangenisstraf op. Dat geeft ook al aan dat het in Australië als een ernstig feit wordt gezien. Maar tegelijkertijd uh, heb ik me laten vertellen... dat het misschien zelfs een voorbeeldfunctie zou moeten gaan vervullen deze zaak. Omdat... Dit een van de eerste zaken is onder de nieuwe aangescherpte... West-Australische wetgeving is dat deze zaak dient. Dus ja, ze heeft enorm veel pech gehad dat ze... en in deze provincie wordt vervolgd waar de wetten zijn aangescherpt. En ook de wetten die zien op het vrijlaat op Borg... zijn in West-Australië in die provincie veel strenger... dan bijvoorbeeld in de provincies Queensland en Victoria. Uh, dus al met al... Uh, is het voor haar nu een heel lastige situatie? Ja, duidelijk. Uh, een andere zaak die we nog even wilden aanstippen is uh, het feit dat er uh, vier mensen van het internationaal strafhof in, de, in Den Haag. de zoon van uh, Gaddafi even wat wilden overhandigen of uh, hem wilden ophalen, of nou, hoe de situatie ja. ook is. En dat die mensen nu in gijzeling zijn uh, uh, ja. daar. Ja. En een daarvan is een Australiër, uh, overigens, die, die, die, die je kent, hè? begrijp ik. Ja, Melinda oh. Taylor Zij is een Australische jurist... met wie ik heb samengewerkt bij het Joegoslavië tribunaal in een zaak waarin zij onderdeel uitmaakte van ons verdedigingsteam. Een hele kundige juriste. Zij werkt als, uh, zeg maar, uh, verdediger voor het strafhof. Dus ze is in dienst van het strafhof. Daar is een bureau dat eigenlijk uh, de verdediging voert... zolang er nog geen advocaat is benoemd. Zij is... Uh, of Officieel met missie gestuurd door het strafhof naar Libië. Libië heeft aanvankelijk dus juist uh, willen meewerken om uh, Gaddafi en zijn zoon en het hoofd van de Veiligheidsdienst over te leveren aan Den Haag. Uiteindelijk heeft Libië, nadat er een nieuwe regering is gekomen, gezegd: wij willen de zoon van Gaddafi, Saif Al-Islam, zelf berechten. Uh, daar is discussie over. Het strafhof zegt ja. Kan dat wel? Is het wel verstandig? Want het rechtssysteem daar is natuurlijk nog niet uh, optimaal. Hè. Het, het moet nog worden opgebouwd. Wat denk je zelf daarover? Ik denk dat het te vroeg is. Ik denk dat Libië dat nu niet aan kan. Dat het ook niet verstandig zou zijn. Omdat uh, de mogelijkheid dat hij daar geen eerlijk proces krijgt... natuurlijk aanwezig is. Nee. Dus Strafhof heeft deze mensen daarheen gestuurd... om te kijken hoe uh, Saïf Al-Islam daar wordt behandeld. En te kijken of... De zaak misschien alsnog taart en haar kan. De beschuldiging is dat tijdens die, uh, dat bezoek... Uh, een van deze uh, medewerkers van de strafhof... een document zou hebben overhandigd aan Saïf al-Islam... Ja. van een mede-sympathisant uit Egypte. Zo'n geheime boodschap. Ja, plus ja. zou hij een brief hebben moeten tekenen... waarin hij uh, zich zou hebben negatief hebben uitgelaten... over het huidige Libische systeem... Uh, en de wens uh, hebben moeten ondertekenen... dat hij dan naar Den Haag zou worden gebracht om berecht te worden. Nou, dat zou de reden zijn dat deze medewerkers nu worden vastgehouden. Ze worden beschuldigd dus van spionage. En het, het opmerkelijke doet zich natuurlijk voor... dat Libië juist uh, met het strafhof heeft willen samenwerken. Om, uh, het strafhof is juist gebruikt om tot een verandering van het regime te komen... En nu lijkt er dus een hele grote controverse ja. te ontstaan... Ja, tussen precies. beide kanten, zeg maar. Ja, ja. Want dit komt niet snel meer goed, natuurlijk. Nee, en het, ja, het ziet er dus in die, in die zin best wel serieus uit. Maar kijk, Libië wil dus nu koetkekoet Saïf al-Islam zelf berichten. He, terwijl de afspraak nu was, ook in die resolutie... van de vn Veiligheidsraad van vorig jaar... dat Libië zou meewerken aan overdracht van die zaken aan de strafhof. Ja, goed, duidelijk. Uh, internationaal zijn we aan het praten... En de grote vraag is dan internationaal. Uh, uh, Rogier van het Hek, als jij uh, met, uh, of als hoofdredacteur uh, over de grenzen kijkt. Ben je er niet jaloers op uh, landen als Spanje, Italië, uh, Engeland, waar het echt bulkt van de, van de sport in de, in, in de kranten, zoals sportkranten. Of zeg je van nou, nah, ja. over de top nee, helemaal niet. Maar het, ja, de, Nederland is Nederland. Ik ben een echte Nederlander, laat het even voorop staan. Dus ik ben niet zo gauw Jaloers en wij zijn nou eenmaal zoals wij uh, zijn wij bij. ik ja ik denk kijk, uh, als wij elke dag het nieuws zouden brengen zoals in Italië of Spanje of Engeland zouden we ook heel veel onzin moeten produceren. Het is niet zo niet heel schiften dat je dingen moet weg. Nee, maar die pagina moet allemaal gevuld worden wordt natuurlijk gewoon de helft wordt gewoon verzonden. Dat weten ze daar ook die sporters praten niet eens met de pers, want het wordt toch wel opgeschreven. Zo zou ik niet willen werken. Dan liever gewoon een Nederlandse situatie waarin we we moeten vechten voor ons bestaan, maar wel gewoon een serieus journalistiek bedrijf. Zou je dan uh, in het buitenland. Is het natuurlijk. Ze schrijven dat ook om op. Dat er enorme concurrentie is. Hè? Eh, ze moeten weer een nieuw verhaal brengen. Weer een nieuw verhaal. voel jij die druk ook in Nederland? Nee, want wij. Dat klinkt al gek, maar wij hebben uh, niet heel veel concurrentie. Thans. Als we over het blad hebben. Want wij zijn het enige uh, algemene sportblad in Nederland. Ja, VI is dan een concurrent. concurrent zegt iedereen. Maar. VI voetbal is alleen voetbal. Voor ja. International en is vele malen groter, zij zijn de olifant bij wij de muis. Uh, dus daar zie ik geen concurrentie. En uh, online hebben we natuurlijk wel heel veel concurrentie. Maar wij hebben bewust gekozen om niet mee te gaan... in berichtgeving over seksschandalen of wat dan ook... of dingen te gaan, geruchten te gaan opschrijven om maar veel bezoek te trekken. Want wij denken dat je op lange termijn daar niets mee gaat winnen. Maar bijvoorbeeld de exposure die, die, die, mooi woord, die VI heeft met een hoofdredacteur... die in allerlei programma's gaat zitten, mee praat, grappen maakt aan tafel... een programma dat naar ze vernoemd is. Is dat niet iets wat jij zou willen voor jouw blad? Misschien niet jijzelf, maar iemand van je, als gezicht ja, van het jouw blad. Ja, dat is maar Iedereen kijkt naar VI. Um, nou, niet iedereen. kijk al miljoen mensen. Maar nee, maar in ons, uh, in ons vak kijkt iedereen naar VI. En uh, dat is het grote voorbeeld. Dat is zo gegroeid. heel knap gedaan. Uh, maar het gaat wel over voetbal. We hebben het natuurlijk eerder op de avond al gehad. Voetbal is gewoon de belangrijkste sport in Nederland. En ook wel in de wereld. Uh, en wij zitten niet alleen op voetbal. Wij zitten op algemene sport. Ja, en, en wij ja. moeten dan vechten tegen de NOS. Of tegen... RTL gaat zelfs nu naar de Olympische Spelen om een praatprogramma te doen... Ja, wij moeten tegen heel veel grotere krachten vechten. Het gaat over, over serieus uh, verslag doen. Ook nog en als, en als je zo'n VI bekijkt, ja. uh, dan gaat, gaat heel weinig ja, serieus. het zou ook niet bij ons passen, hoor. Ik, ik heb helemaal niets tegen het programma. Want zij zijn in ieder geval duidelijk, van, dit is cafépraat. En als je er naar nou wil kijken, dan dat weet de, je ja. gewoon, alles mag gezegd ja. worden. En gecheckt of niet, wat maakt het uit. Gewoon lachen moet het zijn en... Uh, dat is allemaal prima, dat trekt ook veel, mensen, veel kijkers. Maar dat, dat zou inderdaad nou niet bij NuSport passen, zo'n setting. Wij zouden, iets. als we iets op tv zouden willen, iets heel anders gaan doen. Iets Of met nieuws, of iets waarvan echt de liefde voor sport vanaf straalt. Is het er wel eens ter tafel gekomen om zoiets te gaan doen? Nee, maar er wordt natuurlijk wel over nagedacht. Kijk, Sanoma, de uitgever van NuSport heeft nu drie tv-zenders. SBS, Veronica en Net5. Ja. Maar goed, daar bemoeien we ons verder nog niet mee, want die hebben het nu moeilijk genoeg... Maar ja, het ligt natuurlijk uh, voor de hand dat er ooit iets op televisie gaat gebeuren. Maar wanneer dat gaat gebeuren, geen idee. Ja, er ligt kennis... nog geen plan in mijn uh, nee. ladeblok. Dat ja, je kennis gaat delen in ieder geval. Dat je de kennis uh, op een wat voor manier dan ook... Ergens ja, en dat je ook op de merknaam die gaat gebruiken. Want nu en nu sport zijn natuurlijk uh, ja. bekende merken. Ja, die zou je op tv wellicht uh, kunnen gaan inzetten. zou misschien een nieuws- en sportprogramma kunnen worden bijvoorbeeld. Dat zou zomaar kunnen. Het ligt allemaal voor de hand. Maar nogmaals... Ik heb nog geen plan in mijn liggen. Ja. Oh, internationaal gezien aan uh, jou. Ja. Ja, nee, een nee. beetje Misschien niet het een la, maar wel is het tas? Het is een tas of heel box. Hans ik internationaal gezien, uh, je kon op een gegeven moment naar Italië. Je hebt een aanbieding nou, in Italië ja. gehad. Ze hebben gevraagd of ik een designteam wilde uh, versterken. En dat is uh, inmiddels. Uh, 17 jaar geleden. Ja, maar toch. Uh, het, is, het is toch feitelijk juist wat ik zei? Ja, nee, dat klopt, ja. Maar de, de, de, je, hebt, je hebt nee gezegd. Ja. Bedoel, je blijft in Nederland. Ja. Is er echt geen enkele manier te verzinnen... om jou naar Parijs, Milaan, Barcelona of whatever te oh, Ik wil er heel graag zijn, maar niet permanent. Um, en niet als ik daar Nederland voor moet loslaten. En dat bedoel ik met, met mijn merk. Um, ja, wat Georgië ook zegt, ja, ik, ik ben ook een Nederlander. Het werd me gevraagd... Um, Eind jaren tachtig. En uh, ik had zoiets. Ja, er valt hier in Nederland nog zoveel te doen. Uh, het is misschien niet, niet de makkelijkste weg. Maar wel uh, de weg op het land waar ik me hard aan uh, uh, verknocht heb. En da da daar wil ik, daar wil ik, dat wil ik proberen. En, uh, en als mensen dan zeggen dat kan niet. Want er werd me natuurlijk gezegd. Ja, als mode in Nederland. jongen, echt. Bespaar jezelf de moeite. Doe het niet. Uh, dan ga ik eigenlijk alleen nog maar. Uh, harder uh, eraan werken om het toch voor elkaar te krijgen. Ja, heb, je, heb je wel uh, voorbeelden uit het buitenland waar jij aan spiegelt... of je zegt, nou dat is nou een ontwerper, uh, dat zou ik ook wel willen doen? Of Als je kunnen, ja of... zegt, zou ik dat heel gek vinden. Ja, dat klopt. Eerder op de avond heb je juist gezegd dat je dat juist niet wil doen. Nee, dat ik, ik, wil niet, ik, dat ik wat niet wil doen. Nou, dat je, uh, je, dat je niet beïnvloed wil worden door eigen Nee, precies. Door Nee, maar dat, het is, dat is iets anders als vragen. Is er iemand die het zo goed doet waarvan je zegt... ik wou dat ik het ook zo goed deed? Um, als er één iemand is voor wie ik enorm veel bewondering heb... dan uh, is het Yves Saint Laurent. Hm. Um, en dat was iemand die zo met detail bezig kon zijn... en zoveel liefde voor het vak had en nog echt voor het vak... Hè, uh, hij liet de marketing en de PR aan anderen over en uh, richten zich. Herkenbaar, ja. Nou ja, dat vind, dat vind ik belangrijk. Maar mm -hmm. dat is mijn vak en dat vind ik leuk en dat kan ik redelijk goed. En um, ja, dat vind ik fantastisch. Maar als je nou zegt van, uh, wil je als, als lagerveld uh, over 40 jaar nog uh, de show doen? Dan hoop ik het niet. Ik hoop wel dat ik het dan nog wil, maar dat ik het niet meer doe. Of dat het niet meer nodig is misschien. Dat je jezelf overbodig hebt gemaakt in Nederland. Uh, ja, maar ik ben sowieso overbodig. Ja, maar goed, ik bedoel, ja, je, hebt, je hebt je missie, hè? De, ja. de Nederlandse man uit, nee. die, uit die spijkerbroek en die eeuwige... Ja, ja, ja de, de, een, een, ik, de, de missie is niet alleen de man uit die spijkerbroek, maar het is ook mensen uh, bewust maken van wat kleding voor ze doet. Dat geloof ik echt. Hè? En ik geloof dat heel weinig merken dat nog doen. Dus heel veel merken zeggen, kijk eens hoe mooi je eruit ziet. En ik zeg, nou, wie wil je nou eigenlijk zijn? En, um, en probeer eens met andere mensen in contact te komen. En dat is eigenlijk 180 graden van wat de anderen doen. En die zeggen, jij bent zo bijzonder, jij steekt boven de rest uit. He, dat is natuurlijk pure kul, maar het verkoopt wel. Um, he, en, en de tweede is dat ik inderdaad graag iets wil doen... als het gaat om uh, een toch iets rijker leven. En dan bedoel ik eleganter of verzorgder of ontwikkelder of wat dan ook. Dat is veel belangrijker dan uh, een naam van een ontwerper op je T-shirt. Wat je die opmerkelijk vindt uh, aan uh, als ik jou zo de hele avond hoor praten... Is dat ik uh, de indruk krijg, zo vlak voor zo'n. Uh, volgende week zondagavond. Mm -hmm. dan heb je zo'n beeld dat er. Uh, iemand schreeuwend over die kerf ook loopt. want dan gaat de première. Of, of, of de laatste <laughs> repetitie gaat dan. Uh, gaat dan. gaat het natuurlijk weer helemaal niet goed. en uh, dat daarna iedereen schiet er een kant op. andere zitten een, zit een kuppensoepje, andere heeft een broodje pinnenkaars meegenomen. en toch op een of andere manier. jij ziet heel veel details. volgens mij ben je echt heel erg detailistisch bezig. Maar zo zit je volgens mij helemaal niet in elkaar. Je bent echt iets van iemand van, een het moet een grote familie zijn... maar wel gewoon kroketten met frikandelen eten, zoals je dat net zei. Nou ja, klopt het, dat een beetje? Of niet? Nou wel een, ja, dat klopt wel een beetje. Uh, ben bent wel uniek volgens mij binnen de, binnen de modewereld? Of in ieder geval een van de weinigen? Ik, ja, ik, um, ja. Er, wordt, er wordt wel eens gezegd dat ik te veel relativeer. Maar uiteindelijk is het allemaal onbelangrijk. He, uiteindelijk is het onbelangrijk, want we gaan dood. Dat, is, dat zegt mijn zoon ook laatst tegen me. Pap, waarom zou ik studeren? Ik ga uiteindelijk toch dood. Goed idee, jongen. Ga ja, ja, maar lekker op de bank zitten. Maar, precies, waarna we goed, maar een goed gesprek hebben. Ik zal nog keer en hij, en hij zoiets heeft van... Oh nee, ja, je hebt gelijk. Nee, maar... Um, nee, het, is, het is inderdaad zo dat ik probeer... samen met mijn team... Uh, alles goed te doen. Tot in, en tot, in detail het tot in detail. Echt tot in detail. Tot, uh, uh, tot waanzin toe soms. Maar als dat dan niet lukt. Maar je weet wel dat je er echt met z'n allen alles aan gedaan hebt. Dan moet je niet gaan lopen schreeuwen. Dat heeft echt geen toegevoegde maar waarde. Maar als iemand toch een detail vergeet. waarvan je van tevoren nou juist had gezegd. dat detail. Oh, word je dan gelo Geloof me, dat gebeurt. En uh, soms zie want Bij een show sta je altijd achter de schermen. En dan zie ik op de, op de monitor van de video. zie ik. Iets voorbij komen En dan denk ik... Oh my god, jammer. denk ik dan. Um, ja. eh, en dan... Ja, dan, dan is er daarna wel even een gesprek... met degene die da daarvoor verantwoordelijk is. Ja, maar hoe en ontplof je dan? Of is dat een... Uh, nee, ik ben, hij, ik doet ik, het, hij of zij doet het natuurlijk niet expres. Maar verstiert wel een deel van dat waar jij zo hard voor ja, werkt. Er is niks erger dan bijvoorbeeld nog ergens een labeltje... of wat dan ook heb, voorbij zien komen. Het, he, uh, je wilt dat dat... dat beeld zo goed mogelijk is. Hè, mooi is verkeerd wordt, maar zo goed mogelijk is. En als er dan ergens iets bij hangt, uh, aanbungelt... wat er echt niet aanbungelt, maar als het voor administratieve reden uh, wordt gebruikt... Ja, dan, dan denk ik, ja jongens, maar, weet je... het is altijd ook als mensen bij mij iets komen door... Pas ik haal eerst die labels eraf. Want je gaat niemand loopt met labels over straat. Daar moet je niet aan denken. Dat zie je eruit als een kerstboom. Ja, dan, wat er dan gebeurt is dat ik dan enorm teleurgesteld ben. Heel even boos... Maar dan is er nog niemand in de buurt. En dan mm. daarna uh, kan ik het wel redelijk zeggen. En dan zeg ik: Dat is niet goed, hè? En dan weten mensen het ook wel. Ik zie het, ik, ik, ik, ik hoor het wel. Dit is niet het beeld uh, uit de reclame van die hysterische uh, ontwerpers. Die, oh, maar als je uh, dat wil, wil ik dat wel even doen. Nee, volgens mij blijf <laughs> jij vooral cool. <laughs> <hums> Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met Herman van der Zand en Robert Meder. in de gang, was dat? Het Ladies Night. Tijd voor tijd. Ja, de Radio 1 Sportzomer staat voor nieuw sport en lekker quizzen Op radio1.nl verschijnt iedere dag een uh, vraag waarin het voorspellen van de juiste tijd centraal staat. En voor vandaag ging de vraag over Wimbledon. Wimbledon, blablabla. Uh, hoe lang duurt de eerste tiebreak van de eerste speeldag? Dat was de vraag. En het ging ons om de enkelspelpartij, en dus niet de dubbels. Ja, inmiddels weten we het antwoord op die vraag. In de partij het is uh, Adrian Menendez-Mackeiros tegen Michael Russell... duurde de tiebreak in de derde set 18 minuten. Uh, <laughs> ja, ik ben vergeten in te sturen, ik wist dit. Ja, ja, dus Luc Veerman voorspelde dit helemaal goed... en hij scoorde daarmee vandaag het tijd voor tijd horloge. Bij de presentatoren zat Tim Overdiek, oud-correspondent in Londen. Tuurlijk, hij heeft de kennis van dichtstbij het juiste antwoord. Hij voorspelde 20 minuten en hij bleef Govert van Brakel net voor. En in de presentatorenpool scoorde Deborah Blekkenhorst en Robert Meder een gedeelde derde plaats. Morgen een nieuwe kans op zo'n horloge. De vraag gaat dan opnieuw over Wimbledon... Hoe lang? En dan hebben we het over in uren en minuten... Duurt de langste partij van de tweede, dus tweede speeldag. En we zoeken mannen en vrouwen enkelpartijen. Dus geen dubbels. Let op, omdat de partijen op het heilige gras bij tijd beginnen. Sluit de deelname, ja. net als vandaag, ik Herman. Ga, ik ga nu insturen. Voor deze tijd voor tijd ronde al om half twaalf des ochtends. Dus om elf uur dertig. Voor elf uur dertig inschrijven. Uh, ja, uh, u kunt ervoor naar radio1.nl. En uh, dan doet u mee met uh, tijd voor tijd. Inmiddels één minuut over half elf. Job Bode is aangesloten. Hoogste tijd voor een minuut nieuws. Turkije wil dat de NAVO het neerhalen van een Turkse straaljager door Syrië tot een daad van agressie tegen het hele bondgenootschap bestempelt. Dat heeft de Turkse vicepremier gezegd. Artikel 5 van het NAVO-verdrag houdt in dat een aanval op een NAVO-land als een aanval op alle lidstaten wordt beschouwd. De NAVO vergaat het morgen op verzoek van Turkije over de situatie die nu is ontstaan. Softwaregigant Microsoft heeft 1,2 miljard dollar betaald voor het sociale netwerkbedrijf Yammer.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 Tafel nog steeds drie vrienden van de avond. We kiezen een nieuw fragment in de sportszomer top 5. En we spreken met de jongste burgemeester van Nederland. Ja, want woensdag gaat Pieter Verhoeven aan de slag als burgemeester van Oude Water. Hij wordt daarmee dus de jongste eerste burger van Nederland. Want de SGP'er is pas 30 jaar oud. Meneer Verhoeven, goedenavond. Goedenavond. Van harte. Dank u wel. Gaat een droom in vervulling? Ja. Ja? Het werd vorige maand al unaniem door de raad goedgekeurd, dus het hoeft alleen nog even langs Den Haag, hè? Nou ja, even. Ik ben uh, van huis uit uh, jurist. En um, de majesteit en ook de minister uh, moesten uh, tekenen. En dat is uh, vandaag gebeurd. En ik ben jurist uh, genoeg om te weten dat formaliteiten heel belangrijk kunnen zijn. Ja. Dus ik heb mezelf wel de slag om de arm uh, gehouden. En steekt ook uh, de anderen toe. Maar de, de benoeming is vandaag uh, inderdaad uh, formeel gemaakt. En uh, woensdag is de installatie. Nou, hartstikke goed. Uh, heeft u zich al een beetje kunnen inlezen? Jazeker. Nou ja, al een hele tijd geleden, want de uh, vacature is opengesteld uh, begin dit jaar. En dan begint het uh, inlezen eigenlijk al. Mm -hmm. En dan uh, krijg je gesprekken met het uh, tal van uh, personen en instanties en mensen. En op een gegeven moment, uh, als je dan uh, volgedragen wordt, dan uh, wordt het alleen maar meer. Ja, want dan moet je je bewijzen natuurlijk, hè? Nou ja, bewijzen. Ik uh, ga vooral mijn best doen. Ja, want wat zijn nou de vier kernen uh, in de gemeente? <laughs> Dat uh, uh, is, uh, om te beginnen, Oudewater zelf. Ja. Papenkop, ja. Hekendorp, ja. Snelderwaard. Zo, nou, ik kan zo met de nieuwsjes mee, uh, mee, Jurgen van der Berg, als ik het zo hoor. Het gaat helemaal goed als de vragen over water gaan. Wat zijn de grootste problemen, uh, denkt u, die u tegenkomt in water? Nou ja, problemen, ik spreek dan liever van, uh, van uitdagingen. Uh, er is uh, genoeg... Doen allemaal liever. Ja, nou ja, weet u, um, op zich het is het natuurlijk heel spannend, uh, ook financieel-economisch uh, voor de, de gemeenten. De premier heeft op het VNG-congres uh, gezegd, en dan was ik bij dat de gemeenten het uh, zwaar zullen krijgen, financieel. Dat geldt ook voor oude water. Uh, de koek uh, moet anders worden verdeeld en is soms ook gewoon op. En uh, daar valt nog het uh, nodige aan uh, te gebeuren, zoals overal in Nederland... En verder eh, ligt er ook um, uh, nog voldoende uitdaging als het gaat om de samenwerking met allerlei andere overheden in de regio. En uh, ik heb er heel veel zin in om daar mijn steentje bij te dragen. Er waren, er waren heel veel andere mensen ook die de, die de uitdaging wel aan wilden. Uh, 59 kandidaten. Waarom hebben ze juist u gekozen? Ja, dat zou u de vertrouwenscommissie moeten vragen. Uh, die namen nou niet, nou nou niet op. <laughs> maar uh, ik denk dat ze dat hebben gedaan omdat ik, uh, uh, ik ben advocaat uh, geweest tot uh, met vorige week. En uh, een advocaat is iemand die opkomt voor de belangen van zijn uh, cliënten. En burgemeester komt op voor de belangen van de burgers. En uh, die, die, die uh, rol van, van, van uh, aanjager, uh, van enthousiasmeerder, uh, die past me wel, denk ik. Geert-Jan Knoops is hier. Een goede, een goede overstap? Ja, ja de parallel zie ik wel. En ik, ik zou willen dat er meer burgemeesters zijn die uh, zo... Tegen het vak uh, aankijken. Was u een van die andere 59 sollicitanten voor Oudewater? <laughs> nee, nee, nee. Ik, uh, politiek is voor mij denk ik niet uh, in dit stadium weggelegd. Maar ik, ik zie wel parallellen met uh, de advocatuur. Nee. Geen ambitie om ooit de burgemeester te worden, begrijp ik. Nee, nee, nee. zeker niet. Nee. Maar ik uh, wens uh, mijn collega alle succes toe. Ja, uh, Pieter Verhoeven, wat gaat u woensdag als eerste aanpakken? Ik uh, wil de mensen in Oudewater leren kennen. En daar ga ik uh, mijn best voor doen. Oké, okay, en waar kunnen ze allemaal naartoe komen om u een hand te geven? Naar de Trepper. Dat is het uh, verenigingsgebouw tegenover het stadhuis. Nou, allemaal naar de Trepper. Hoe Ola, laat? Dat uh, is om, um, uh, als alles goed gaat, uh, zo rond een uur of half vijf. Is er wel gebak dan voor iedereen? Want komen ze niet, hè? <laughs> Daar gaan we voor zorgen. En overigens zijn er een oude hele goede bakkers. Okay. Maak je ja. zich geen zorgen. Heel ja. goed. Prima. Dank u wel. Pieter Verhoeven, de nieuwe jongste burgemeester van het land. Fijne avond. Dank u wel. Goed, we gaan uh, langzaamaan uh, afronden met, uh, met onze gasten uh, hier aan tafel. Uh, even, hans Ubbink, voor volgende week, uh, uh, vrijdag. Wat zijn nog de laatste, volgende week, vrijdag, volgende week, maandag. Wat zijn nog de laatste dingen die nu nog uh, in zo'n laatste week geregeld moeten gaan worden? Oh, heel veel. Uh, we zitten nog achter de ateliers aan die ons nog spullen moeten leveren. Uh, dat gaat echt tot op de laatste minuut. Uh, in het verleden heb ik mijn dochter, die was destijds 14, op een vliegtuig gezet. Op zondagavond uh, om tien uur. Oh, zodat ze maandagochtend om zes uur weer terug kon vliegen. met een koffer vol met trui. Dus dat soort dingen uh, horen erbij. Uh, Maten aanpassen uh, aan de hand van de modellen die moeten dragen. Uh, alles, muziek Wa nog. Waar, waar vloog ze naartoe eigenlijk? Bologna. Oh, Bologna. Ja. Ja. Rogier van het Ek, hoofdredacteur van NieuwSport. Uh, ja, nou, uh, we hebben de, het EK is achter de rug. Uh, eigenlijk uh, zometeen. Uh, de tourgids is er al uit. Dan moeten we naar de Spelen. Maar de, moet er moeten zich nog heel veel. Uh, um, uh, atleten kwalificeren. Hoe, hoe pakken jullie dat aan? Nou, wij, wij hebben niets met die kwalificatie... Goed, nee, maar gemaakt. ik bedoel meer met, met het nieuws daarover. Oh, nee, wij volgen alles. Wij zijn <laughs> ook media partners dus als dat zo mooi heet van NSNSF. Dus wij hebben ook een echte Londen 2012... Uh, Pagina, we noemen alle specials tegenwoordig. We, maken een -gids toch ook? we hebben ook een NOC-NSF-gids gemaakt. Die ja. uh, vorige maand naar de drukker ging met Jeroen Dubbeldam erin. Ja. Die helaas uh, net heeft laten weten. Ja. Maar ja, dat is nou eenmaal, dat is ons vak. Dat gebeurt ja. wel eens. heb um, je ook met die voetbalplaatjes Gelukkig is hij maar 200.000 keer gedrukt. Ja. Oh, okay. oh, dat maar ik bedoel meer dat soort dingen. Je moet het op het laatste moment wachten voor je iets weet. En dan moet het paf. Uh, ja, maar, maar kijk, heen, maar natuurlijk, in de website kan je natuurlijk altijd je nieuws op kwijt. Dus dat ja. lukt ons. Het weekblad lukt ook nog wel zo'n. Zo'n NOC-NSF-gids is dan eenmalig, ja, dan maak je wel eens een verkeerde keuze. Gelukkig in samenspraak met NOC-NSF, dus uh, ja, maar zo erg is was toch, het niet. Dat, Je hebt toch niks meer aan die, uh, aan die gids? Nee, het dat is een hartstikke leuke mee. gids waarin mensen gewoon worden voorgesteld... Uh, waar de sporters worden voorgesteld aan groot publiek. Vooral publiek dat niet direct geïnteresseerd is in sport. Het idee daarachter is dat veel vrouwen hem gratis op de mat krijgen. Je hoeft hem niet te kopen. Hij wordt meegestuurd met veel bladen van ons, met libellen, met de FIFA, ook met ons blad. Je ja. gratis op de mat en dan word je eigenlijk de Olympische Spelen ingetrokken. Dat is de bedoeling. En Wat dus, kunnen we oh, daarnaast oh. nog verwachten? Na, nee, uh, wij zelf gaan natuurlijk gewoon elke week aandacht besteden in ons blad... aan uh, de grote evenementen. Wimbledon krijgt nu natuurlijk veel aandacht. De Tour gaat beginnen en daar zitten we natuurlijk bovenop. En vergeet niet, er zijn gewoon nog drie wedstrijden te spelen op de EK. Die ja. pakken wij volgende week ook zeker even mee. Ja. En jij gaat ga je naar de Spelen ook? Ik ga privé naar de Spelen. Verder zit ik gewoon in het Hoofddorp. Alle verslaggevers die moeten hun werk doen. Ik ben een hoofdredacteur ja, die let gewoon vaak op de thuisbasis. En wat ga je privé dan doen? Ga je het hockey? Kregen? Ik ga het laatste weekend. Uh, ik heb voor mijn verjaardag atletiekaart gekregen voor de vrijdagavond, Kijk 10 aan. augustus. Ik ga ervan uit dat hockey op zaterdag 11 augustus mij wel moet lukken om binnen te komen. Ik heb kaartjes. Ja, ze zijn binnen voor het Heinekenhuis. Hey, oh, yes. Het Heinekenhuis. Ja, Klein biertje we worden ook he? nog wel gedronken. En op zondag is de marathon. Ja, die uh, kun je gratis bekijken. Dus Dat ga ik ook doen. Kom je langs dan? Want wij zitten in het Holland Heinekenhuis. Ja, ik ook. kom zeker even langs. Ja, vind ik wel gezellig. Griesjoe Knoops, uh, ja, ik, ik heb de indruk dat u veel te veel werkt. Het wordt wel tijd voor vakantie, je vind ik. Weer uwe, hè? Hm? Oh, je gaat weer uur, hè? bent weer ik, Ja, Oh, sorry, je. Ik vind wel dat je te veel werkt. Het wordt tijd voor vakantie. Um, ja, dat is voor mij niet echt besteed, denk ik. Nee? Nee, nee. nee. Er, is, er zijn nog te veel uitdagingen, als ik de woorden van meneer Verhoef ja. uh, mag overnemen. <laughs> te veel uitdagingen in mijn vak om... Uh, Zeg maar, het, uh, de, om, om nu met vakantie te gaan. De, de, deze zomer gaan er zoveel belangrijke dingen gebeuren binnen ons kantoor. Uh, waar ik zelf bij moet zijn. Nou, We werken aan een aantal hele grote uh, gerechtelijke dwalingen. Die uh, uh, ja, mij toch een heel onrustig gevoel geven. In Nederland. En ook in het buitenland, uh, waar we met het hele kantoor aan werken... om dat uh, deze zomer uh, vlot te trekken. De uh, zes van Breda, onder meer? Onder andere. Maar wat is, dan, wat is dan een opmerkelijke zaak in het buitenland? Behalve dan die zaak aan het nou, speelt. Ik kan er niet veel nu over zeggen... maar er speelt een hele grote zaak op de Nederlandse tillen... Uh, waar ook een aantal mensen uh, ten onrechte zijn veroordeeld... en waarvan er nog één uh, een, uh, een heel lange straf uitzit... We proberen ook daar de zaak, zeg maar, vlot te trekken. Voor ons is het zo dat uh, iedere dag dat zo iemand vastzit, uh, één te veel is. En je hebt wel een verantwoordelijkheidsgevoel... Uh, omdat wij een van de weinige kantoren zijn die uh, zich daar sterk voor maken. Dus ik, ik het klinkt misschien vreemd, maar als ik nu op vakantie zou gaan... zou ik geen rust hebben. Ik zou continu aan die zaken denken. En, in dat opzicht uh, ja, kan ik het heel moeilijk uh, hebben... Uh, dat uh, ik dan hier in vrijheid zit en een aantal mensen dat niet hebben. En ik, dat, dat gevoel van onrecht zou mij enorm veel onrust bezorgen op een vakantie. Ja, toen wij vanmiddag uh, ook uw komst aan het. Echt uh, gelijk, ook u, sorry. Ja, dat ja, ja. ja, ja. ja, komt er nou van je. Godverdomme, ja. ja. ja. ja. de stropdas. Zo makkelijk. Vanmiddag toen we aan het lezen waren, toen vroegen we ons af hoe je toch van elkaar krijgt als je met zoveel verschillende zaken bezig bent. hoe je dat toch op een, een of andere manier in je hoofd kan, kan ordenen. Hoe doe je dat? Ik bedoel, wat, over welke zaak we ook beginnen? Je hebt, het, je hebt het allemaal in je hoofd prima op orde. Is dat een gave of kan je dat leren? Ik weet het niet. Ik, er zijn zoveel mensen in mijn omgeving die, uh, die ik hetzelfde zie doen. Uh, en die, die die kan die het leren of het doen. zijn mensen met een gave. Die, je, die om je heen. Ja, maar het is denk ik ook, we hebben dat vorig ook besproken: hoe ga je met je tijd om? En uh, je doet dat nooit alleen. Je bent met een heel groot team van mensen. Hmm. Uh, en een van mijn collega's zit hier ook. Uh, dat is je vrouw. Dat is mijn vrouw, ja. die uh, ja, zonder, zonder wie het kantoor eigenlijk niet kan draaien. En we, we zijn met een heel sterk team bezig om al dit soort zaken te onderzoeken. Dus het is niet een individuele uh, prestatie of actie. Het is, een, het is een, echt een collectief. Uh, en dat maakt het ook zo belangrijk dat, dat we met z'n allen dat ja. werk blijven doen. En dat maakt ook dat je dat kunt, uh, kunt doorzetten. Alleen zou ook dat zeker niet kunnen. Nee, je zei de vorige keer ook al goed op je lijf letten. En als je goed op je lijf let. Ja, en het is. Goed eten, uh, wat, wat Hans zegt: het, het lichaam hebben wij te leen gekregen. Uh, ik vind het een hele mooie gedachte. En daar moet je zuinig op zijn. Dus je moet uh, in dat opzicht. je mag hard werken, maar je moet ook uh, zorgen dat je lichaam fit en gezond blijft. Ja. Duidelijk. We zijn ook allemaal van de nootjes afgebleven, hè? Ja, ja, ja. dus ja. heeft echt niemand een nootje ja. genomen. Ja, wel, ik ik, ik heb mijn leeftijd een nootje genomen, maar ik, ik, ik, ja. niet dat ik ze daar ga ja, en toen ik hoorde dat we het alleen hadden gekregen, het lichaam, <laughs> heb ik ze laten staan. Nou. Ja. Ja. Goed, dank jullie wel. Jij blijft nog even zitten voor de top 5. Hè? We gaan straks horen welk uh, fragment er uit de top 5 komt en welke er in gaat. Zimba, nossa, nossa.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 Zau. Nossa, als Nossa, je me kent, me me kent, ik weet me eu te pego, Ja, hij is de Zo. Als ik je eens een keer te pakken kreeg, of zo bedoel ik het. Ja, Michel Tello. We. De radio in Sportzomer, top 5. Nou, we kiezen deze zomer de top 5 van beste sportfragmenten. U weet het wel. Gisteren gooide Nienke de jongensfragment fragment van Griekenland. dat de kwartfinale bereikt eruit. En zij koos als nieuw fragment Nicky Terpstra. die zondag het NK wielrennen op de weg zo glorieus won. De Sportzomer top 5 klinkt nu als volgt: Fragment 1. Kan Van der Vaart schieten van 20 meter. Van der Vaart op, Ja! Ja! zit zitten! Rafael Van der Vaart zet Oranje al na 10 minuten en een half vol seconde op 1-0. Fragment 2. Moutinho. En daar is hij, Cristiano Ronaldo. Wie anders? Fragment 3. Terpstra gaat, maar er is natuurlijk reactie. Maar van wie? Van Kelderman meestuid. kijkt. Maar we zitten nu boven op de uh, duivels, uh, Duivelsbos. Maar hoe noemen de Vlamingen dit? Krinta. dat is wat Terpstra toont. Ja, en hij heeft door een stel benendronen staan. Fragment 4. Spanje heeft de beste papieren verlopen, want staat op een 1-0 voorsprong door de goal van Xabi Alonso... die een voorzet van Jordi Alba binnenkomt bij de tweede paal. Dat doet hij heel goed, heel gecontroleerd. En zo betaalt al het balbezit zich toch uit. 1-0 e voor Spanje. En fragment... Balotelli maakt de tweede Italiaanse goal van deze wedstrijd. Hij is er uiteraard niet blij mee, want dat past niet bij zijn imago. Maar de corner komt vanaf de rechterkant en het is een, een halve omhaal. Ja, Rogier van het Hek, jij mag vanavond kiezen. Wat uh, moet eruit? Uh, doelpunt van uh, Van der Vaart tegen Portugal. Mooi goal, maar een treffer zonder waarde. Ja, want uh, we liggen er toch uit. Ja, ook niet de beleving en dat je denkt van, oh ja, dat was het toernooi... Uh, Nee, dit toernooi moeten we werd? zo snel mogelijk vergeten. Dus, vergeten. Uh, okay. en wat de beleving moet er is er wel... niet geweest. Wat moet er dan in? Nou ja, Wimbledon is begonnen, dus tennis moet erin. Uh, dan kan je zeggen, ja, Berdy heeft verloren. Een van de grote jongens, ben ik het niet helemaal mee eens. Het zijn maar drie grote jongens, Nadal, Djokovic en Federer. Uh, dus ik kies voor de overwinning van onze Aranska Rus vanmiddag... op uh, Misaki Doi uit Japan. Want het blijft toch bijzonder. Een Nederlandse speelster in de tweede ronde, zo vaak maken we dat niet mee. Hier is het 5-3 voor Aranska Rus... En dan kan ze voor het eerst in haar carrière door naar de tweede ronde op Wimbledon. Want nog nooit won ze hier een potje. Op de All England Lawn Tennis and Crockett Club. En hier is het wel raak. Aranska Rus bent met 7-5 en 6-3 van de Japanse dooi. En gaat nu door naar de tweede ronde. En dan speelt ze tegen de als vijfde geplaatste Australische Samantha Stoser. Ja, dankjewel voor, de, voor je fragment. Dankjewel voor je bezoek hier. We zien elkaar sowieso in Londen. Ben Witte weer gast, hoop ik, als uh, vriend van de avond. Spreken we elkaar dan weer uitgebreid over, uh, over de Olympische Spelen. 10.12 voor 12 augustus. Wel voor ja. je ja. naar het Heinekenhuis gaat. Hè? Ja, dat zelfs. Dan moet je, de moet je met de tiende uitnodigen. Oh, Oké, okay. dat is <laughs> goed. Goed, dankjewel <laughs> nogmaals. Dankjewel. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De vrouw van... Ja, de afgelopen dagen... Belden we telkens met de Partners voor Sporters. Dat is vandaag geen vrouw, dus uh, we moeten de man van zeggen. De man van Marianne Thieme, namelijk. Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Ja, want vandaag praten we met Jaap Korteweg. Goedenavond. Goedenavond. Ja, behalve de man van, bent u ook vegetarisch slager en bioboer? Vegetarisch slager. Wat, wat slacht u zoal? Um, slachten, ja, precies. Dat is, dat is inderdaad het goede. Dat, dat slachten, dat is, dat is niet meer aan de orde. Maar wat we verkopen, dat zijn uh, producten die je bij de slager kan kopen. Alleen dan, uh, dan komt er geen vlees aan de pas ja. okay. Dus uh, we verkopen kippen, we verkopen gehakt, we verkopen hamburgers. En dat is allemaal gemaakt van, uh, van planten. Ja, ja. Maar Jan de Thieme, die, uh, die was vandaag in het nieuws omdat die partij van haar, uh, verkiezing, haar verkiezingsprogramma presenteerde. Was u erbij? Nee, ik was er niet bij. Oh, waarom niet? Uh, ja, allemaal weet Ja? Ja. Maar als, is een stelt ze dat dan ook niet op prijs? Um, nee, ik ben er eigenlijk nooit bij geweest. Nee. Nee. Nog nooit nee. zelfs? Nee, nee, ik ben er nog nooit bij geweest. Dus echt, echt helemaal gescheiden. Van ik doe dit en jij doet dat. En uh, s'avonds hebben we het nou, er wel eens ja, over. ben gescheiden. Ik bedoel, als ik... Uh, ik bedoel, het zou kunnen. Hoor. Ik bedoel, ik vind het natuurlijk, ik vind het natuurlijk interessant wat er allemaal gebeurt. En zo, maar ja, Het gebeurt niet vaak dat ik daarbij ben. U, u stemt toch wel op de Partij voor de Dieren? Ja, zeker. Oh, Oké. Okay. Ja. <laughs> dat dan weer wel. Maar wat ik me afvroeg, of u al vegetariër was voordat u Marianne tienmaal leerde kennen, of dat dat daarna is gebeurd? Ja, dat was al verder voor. Ja, ik ben daar een jaar of even kijken. hoor, dat is wel meer zo'n 14 jaar geleden denk ik dat ik daarmee begonnen ben. Ja. En wij kennen elkaar een jaar of zeven, dus dat is al een, uh, al een tijdje langer. Ja, ja. Want u, u heeft daarvoor wel ook gejaagd hè? Heeft dat geen, uh, geen wrijving opgeleverd met Marianne? Nee, want daar was ik ook al uh, mee gestopt. Dus um, nee, ik denk eerder dat het daardoor gekomen is. Dat ik, zelf, ik, ben, ik ben opgegroeid in een boerderij, op een, uh, op een, op een veebedrijf met, uh, met akkerbouw. Uh -huh. En um, ik ben er wat anders naar gaan kijken, naar zowel de jacht als naar de, de veehouderij. En, ja. Euh, nou ja, dat is denk ik ook de reden dat we elkaar hebben leren kennen. Omdat we een beetje dezelfde ideeën hadden. Ja, ja over die ideeën, dat kan, dat, dat kan natuurlijk. Kan, kan ik me voorstellen... dat dat nog wel eens kan botsen vorige week, of vorige week, vorige maand. In de Telegraaf stond dat u als bioboer landbouwsubsidie ontvangt... terwijl de partij van uw vrouw daar tegen is. Ja, ja, eens... Heeft dat wel eens uh, rond de koffie tot conflicten geleid? Nee, in tegendeel. Nee, want ik ben namelijk zelf ook een uh, groot voorvechter tegen landbouwsubsidies. Daar heb ik me... Ik denk zo'n twintig jaar terug al heel even bezighouden toen die landbouwsubsidies ingevoerd zijn. Ik heb toen een, uh, een, een vakbond opgericht voor akkerbouwers, die als belangrijk steerpunt uh, had om zich te verzetten tegen die landbouwsubsidies. Dus daar zijn, we het, daar zijn we het ook weer helemaal over eens. Ja, nou, ja. mooi. Gelukkig maar. Ik <laughs> zeg doe de groet ja. aan uw vrouw. Ik zal het doen. En uh, goede verkiezingen. Oh, Oké, okay, dankjewel. Goedenavond. Hoi. En een van die kleine banen is baan 17 en daar is Aranska Rus inmiddels begonnen. Zij speelt tegen een Japanse Misaki Toi. De gast op de moeilijkste ondergrond. En als hier dan uh, toch een wedstrijd wint en uh, ja, ik kijk natuurlijk alweer uit naar de volgende wedstrijd. 5-5 in de eerste set, dus ze stond een breek achter, uh, uh, brak terug. Uh, er kwam toen weer een break achter, kreeg zelfs een setpoint uh, tegen. En ja, dat heeft ze allemaal overleefd. Ze stond eigenlijk alleen maar achter en op 5 uur nog setpoints gehad. En uh, setpoints tegen gehad en uh, die serveerde ik goed weg en een goede voor en langs de lijn volgens mij. Dus ja, op de momenten dat het moest, uh, uh, ja, toonde Aranska dus lef en toonde ze, toonde ze klasse En ze heeft deze wedstrijd verdiend gewonnen met 7-5 en 6-3. Ik kreeg er geen kick van, het is gewoon eng. Weet je je rijdt 60 aan het duur, de laatste 50 kilometer gaat gewoon constant tegen de 60. En daarbij hoor je altijd die helikopters boven je. Ik zat wel eens op de, op de fiets en dan reed ik en dan, dan had ik toch echt iets van, waar ben je nou aan de, bezig? Dit is echt de hel op aarde, weet je, dat, dat, dat wringen en dat, dat kwakken. En dan. Het slabballetje van Jelena Jankovic en de gil, mijn Kleisters. Blij dat ze deze clip heeft kunnen nemen, ongetwijfeld. Kleisters zit in de tweede ronde van Wimbledon. Ja, ik dacht dat als ik hier een derde set misschien moet spelen, dan kan ik dat beter al niet pakken. Tegen dat, tegen dat het dan werkt. Um, maar ja, op dit moment is er, neem ik van alles. Hè. Dus, al ja, van, van mineralen tot. Uh, als De ken ik helemaal niet, dus... Uh... Dus voor mij uh, tot nu toe nog eigenlijk een grote verrassing. The scouts are already giving me information, and uh, I'm sure by the time the game comes around, we uh, we know a little Kijk of je tegen een vierde klasse speelt of, of eigenlijk een, een serieuze Europese wedstrijd. Ja, dan is voor in de voorbereidingen zijn dat toch een goede testen. Drie tiebreaks van Ernest Koobies. Wat een sensatie. Ja, het gebeurt eigenlijk nooit dat de topmannen er zo vroeg uitgaan. Ik wilde zeggen, daarvoor moet, moeten we meestal wachten tot week 2, tot de vierde ronde, de kwartfinales. Stoppen even winnen, vind ik. Zonder voetbal? Zonder voetbal, ja. Het is toch anders. Maar mm. toch gewoon weer een mooie dag als je hem zo voorbij had komen. Veel tennis. Ja. Ik vond het wel lekker. Dat maar is wel het lekker. is uh, de sportzomerdag van vandaag. Radio 1 gaat natuurlijk... Gewoon door. Naar Elven, het oog. Pieter van der Wielen is hier. Eh, Pieter, wat zit erin? We hebben de champion of the earth eh, te gast. Leuk. Ja, en dat is niet, is een, gaat... niet een sporter, maar een, een wetenschapper. In dit geval en Die mag zich van de, van de Verenigde Naties voortaan champion of the earth noemen. Omdat hij zoveel wereldverbeterend onderzoek heeft gedaan. Dat is een Nederlander. Eh, een Nederlander. Uh, ja. Hij werkt in Amerika, maar hij uh, is Nederlander. En gaan we gaan het hebben over uh, uh, slavenbezitters. Want er is een uh, plattegrond gemaakt van waar de slavenbezitters in Amsterdam allemaal woonden. En waarom dat is, dat vragen we zo meteen. En je met gaat zeker af. niet verklappen waar ze allemaal zaten? Nou, op de Herengracht vooral. Oké. Okay. Oh, ja, dan maar. geef ik gewoon weg, hoor. maakt niet uit. Ik dacht ja. de plantagebuurt. Ja. <lacht> waarom? waarom? <Ja. lacht> ja, dat kan ja, toch hij, ook? Ja, ja. hij zei soms het gedacht, ja. <lacht> Goed, okay. dat, dat was het. Uh, wat en we gaan natuurlijk uh, vooruitblikken op de NAVO-bijeenkomst morgen... over ja. Turkije en Syrië. En er geen voetbalpool natuurlijk vanavond. We hebben wel een voetbalpool? vanavond. Nee, oude. geen voetbalpool. Nee. Oké, okay. dankjewel Pieter. We gaan luisteren ja. allemaal naar Elven zometeen bij Met het toch. Morgen om tien uur ja. begint de Radio 1 Sport. God, wat dan we gaan we het alweer doen. Weer. Ja. Wie zit er dan eigenlijk? Willemijn, Willemijn en Thijs. Willemijn en Thijs. Ja. Morgen om tien uur. Wat ons betreft een goede avond. Tot en morgen. Tot morgen. Dag. Dag. Wil je nemen jij? Ja,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 Ik wacht even tot hij goud omrand is hier. Ook zo'n last van gespleten haarpuntjes? Dan is er nu de nieuw... Goeiedag, dit is Kees met de Minder File Berichten.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 De Evenementenstad van 2012. Kijk op doordorseboekenmarkt.nl. Dit is Radio 1.